Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Songfestival moet volgend jaar gewoon in Oekraïne zijn. Dat zegt de Britse premier Boris Johnson. Een maand geleden won Oekraïne het Songfestival... en dat betekent dat zij het feest volgend jaar mogen organiseren. Maar door de oorlog zette de organisatie daar gisteren een streep door. Logisch zou zijn dat de nummer 2, het Verenigd Koninkrijk... de organisatie op zich zou nemen. Maar volgens Johnson hoort het Songfestival toch echt in Oekraïne. Ze they en ze het ik geloof dat ze het kunnen hebben en ik geloof dat ze het moeten hebben. Ik hoop dat de Europese Broadcasting Union dat zal erkennen, maar dit is een jaar weg. Het is een jaar weg. Het gaat goed zijn bij de tijd dat de Eurovisie Song Contest en ik hoop dat de Oekraïners het krijgen, want ze verdienen het. Sofia Dinevets zegt Johnson dus en dat kan ook, want volgens de premier ziet de wereld er over een jaar heel anders uit. De snelwegen blokkeren en weer huisbezoeken aan stikstofminister Van der Wal. Die actieplannen van boeren vindt justitieminister Yesil wel heel erg ver gaan. In de Volkskrant zei de Farmers Defence Force er alles aan te doen om het stikstofbeleid tegen te werken. Minister Van der Wal zelf noemde de uitlatingen van de boerenactiegroep ongepast. En woon je in Kampen en wacht je op een pakketje? Dan moet je misschien nog eventjes geduld hebben. Een bezorger van DHL was vanochtend pakketten aan het rondbrengen, maar vergat de handrem op zijn bestelbus. Toen de man terugkwam, toen zag hij het voertuig niet meer dat het niet meer op de parkeerplek stond, maar in de IJssel dobberde. De politie is met een speciaal team bezig om de bus uit het water te vissen. En in Spanje moeten ze het straks doen zonder stroopwafels, drop- en eierkoeken. De HEMA gaat daar namelijk weg. Het bedrijf wil zich meer focussen op de Benelux en Frankrijk en dus vertrekken ze uit het land. En daar is niet iedereen blij mee, je ziet correspondent Rob Zoutberg. Een mevrouw die ik hier aanspreek, een wat oudere mevrouw die barst bijna, nou niet bijna, die barst in huil uit en zegt. Er zijn natuurlijk veel van dit soort winkels in de stad, maar dit was.. Gewoon de, beste. de Spanjaarden hebben geen kennis kunnen maken met de tompoezen en rookworsten. Het meest verkochte product in de winkel was pindakaas. Het weer, de temperatuur loopt op veel plekken snel op... maar door koele lucht is het in het noorden 20 graden. Later wordt het ook in het zuiden wat frisser. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 I'm <laughs> done. Een hele lekkere classic uh, uit de jaren 80, je Linda Lewis en Claire Taal. Het is uh, even na twee uur Zandvoort en een hele goede middag, we zijn er weer hoor. Studio Tolweg Tina en we zijn ditmaal al niet uh, Albert-Jan en uh, Rob. Maar Jaap en Rob, goedemiddag Jaap. Ja, altijd leuk als ik ook weer eens een keer op die zaterdagmiddag aan mag schuiven. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, want je was net op pad hè, bij de nieuwe ja, skatebaan. De, ja, de tong zit nog op mijn schoenen. Dus ja, ik hoor dus op een gegeven moment spreek je af om half twee. En dan duurt het tien voor twee voordat er wat, wat openingswoorden worden gewisseld. En dan moet je nog eens een keer een interview opnemen, want...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 Die is even een uh, lekkere weekje weg. albert heel veel uh, plezier. Maar we hebben Abidjan wel vanmiddag... met het uh, gedicht van de dag. Oh, Ook cool. heeft hij het ingesproken? We hebben een gedicht van uh, een jaar geleden... heb ik uitgekozen ja. van uh, albert en... Uh,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 En ik denk dat hij dat ook niet doet. Zeg, ik heb gehoord dat we het een beetje kort moesten houden. Dus uh, ja, zullen ja, we, we dan hebben, maar weer een plaatje gaan draaien? We of hebben toch? heel veel dingen nog. Ja, de okay, pissreports, dus... dier van de week, evenementen. En uiteraard uh, het nieuws uh, van het uh, circuit. We hebben Jan Lammers en nog veel meer eigenlijk. Lekker! Ah. Dit, dit is ook lekker, dit. Uh, ja, toch? Ja, vind ik wel. We zitten helemaal into the classic uh, vanmiddag. Iets met Chaka Khan, geloof ik? Ja, toch? heel goed. Ja, ja. Hi, I'm, met, uh, I'm every woman? Heel goed, ja. Komt-ie aan. <laughs> lekker luisteren. Ja, is even aan het opladen voor het uh, nieuws in het kort. Want uh, er is nogal het een en ander gebeurd. En ik, hoorde, ik hoorde gisteravond ook uh, alleen maar sirenes. Maar dat betekent ook wel weer dat het uh, zomerseizoen uh, echt uh, begonnen is. Je hoorde de trouwens. En uh, I'm Every Woman, een, een uh, lekkere plaat uit de jaren 70. Dit is de nieuwe George Ezra. Like me up if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 af hebben gevraagd. Op een gegeven moment wat moet die postcode loterij truc nou in Zandvoort? Ja, ik zat me al helemaal rijk te rekenen. Ja, dat moet je nooit doen natuurlijk, uh, want wat dat, uh, dat, dat is altijd uh, verkeerd. Maar uh, wat blijkt nou? Uh, deze week kwam bij Daniëlle uit Zandvoort ineens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 daar schiet je aardig mee op met 100.000 euro. Ja, belasting eraf. Hè? Ja, dus, dat gaat er uh, nog oh. wel af. Dat is een kansspelbelasting van, ik dacht, 25%. Dus daar hou je nog iets van 5.000. Nou, dat is toch ook een, wel een redelijk bedrag. En de uitreiking is in Zandvoort op 7 augustus te zien... bij vriendenloterij De Winnaars. En dan moet je maar even naar de commerciële omroepen gaan. Want bij ergens een van die commerciële omroepen... daar, daar zal het wel worden vertoond, denk ik. Nou, jammer dat ze niet bij mij gekomen zijn.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 Everywhere When you see the man, I'll be there We had joy, we had fun Back on the ground, goodbye, Michelle. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in.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 de verrassing, ja de Dream Band. Ja. En uh, Zonvoort uh, aan de CIE. Een uh, leuke plaat van uh, 1986, volgens mij, toch? Zoiets. Ik Zoiets. denk, uh, want Justine Palmelee, die maakte volgens mij ook nog uh, deel uit uh, van uh, deze studentenband, kan ik me herinneren. Dus...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 Bordje gaan staan. Nou, ik zeg, ik heb geen trek in een Jan-Peter Balkijnetje. Wat die. Uh, ik weet niet of je dat ja, YouTube-filmpje dat, dat, dat dat YouTube nog, ja, nog ja, gezien ja. ja. hebt. Waar onze toenmalige premier op een gegeven moment ook even probeerde om op zo'n skateboard een beetje de pope joopi uit te hangen. En dan denk ik, dat risico loop ik toch liever niet. Nou ja, maar het was uh, gezellig. Mooie opening. Ja.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 Nou hebben wij uh, die uh, gisteravond uh, kunnen opnemen. Je hebt een beetje achtergrondgeluid... Uh, uh, omdat hij uh, in, uh, in de beachclub uh, is uh, opgenomen. Maar we gaan luisteren naar uh, de nieuwjaars, uh, toespraak van uh, burgemeester David Molleburg. Nee, die niet. Hier komt hij aan. En, uh, wat fijn om jullie hier allemaal te zien. Ik zou haast zeggen, eindelijk, we zijn er weer.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 Maar, gelukkig, eh, het kan dit jaar wel, want wat is er mooier dan jaarlijks een keer met elkaar jaar En zeker omdat een bijeenkomst als deze mede mogelijk gemaakt wordt door heel veel mensen uit de eh, samenleving zelf. En ik wil op deze plaats, met name Hilly, Ben en Ges, heel hartelijk danken voor hun enorme inzet om dit weer mogelijk te maken. Ik heb hier de bloemen die krijgen jullie straks.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 in januari zaten we nog voor in de boostercampagne, uh, We zaten nog in de nasleep van de lockdown. En uh, in, in alles wat uh, ja, voor onze samenleving heeft, betekent dat we zo ongelooflijk veel beperkingen hebben. En die impact was enorm groot. Um, maar daar hebben we als Mansalford goed doorheen geslagen. Want gastvrijheid dat is onze middelneem. En juist in zo'n tijd waarin het moeilijk is, hebben we dat toch door overeind gehouden. En zijn we mensen blij. welkom blijven geven. En toen op 24 februari, afgelopen half jaar, ineens iets wat niemand ooit bedacht had: we hadden weer oorlog.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 Uit de Oekraïne, hier in Zandvoort weg de helft ook alweer aan het werk is. Dat zegt iets over de nood om mensen te vinden, maar het zegt ook iets over hoe wij als samenleving dat...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 dan terugt Zandvoort, opnieuw oranje en keert het Formule 1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 Want de Randstad heeft Zandvoort nodig. Afgelopen week presenteerde de provincie Noord-Holland een rapport waaruit blijkt dat we er de komende 30 jaar nog ongeveer een half miljoen bezoekers bij krijgen. En dat het toerisme met minimaal 34% groeit. Ik telt dat op bij de populairheid van Zandvoort. En dat betekent dat we er heel veel mensen bij gaan krijgen. En dat de 6 miljoen bezoekers die we op dit moment in Zandvoort ontvangen, er best over een aantal jaren wel 9 miljoen.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 en we doen dan ook een dringend beroep op met name de Rijksoverheid en al onze mede-overheden. We ons niet meer als een gewone kleine gemeente met 17.000 inwoners. Wij zijn de padplaats van de Metropoolregio. En het belang van Zandvoort heeft vaardig dat we meer aandacht en meer geld krijgen. We vragen ons iets van onszelf, want we hebben investeerders nodig om het allemaal mogelijk te maken. En die investeerders...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 Er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn en blijven. En de afgelopen week werd duidelijk dat de emoties daarbij heel hoog op kunnen rollen. Zelfs zo erg dat medewerkers van de gemeente met de dood bedreigd zijn en ook fysiek bejegend zijn. Nu heeft u de lezen wat ik daarvan gevonden heb, en ik kreeg daar veel steun betaald van over. Maar er zijn ook berichten die zeggen: maar, maar. Misschien heeft de gemeente het er zelf bij van gemaakt. Maar dames en heren, op deze plek zeggen, het kan nooit zo zijn dat op het moment dat mensen een bedreigd worden of fysiek bejegend worden, dat er enige ervaring voor is. En ik ben daar ernstig door geschrokken en ik hoop ook dat we met z'n allen beseffen dat het absoluut niet kan.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 En ik wil graag nog twee kleine dichtrevingen. Dat is die Bill, Ben, Hilly en Gilles Vaak te horen hebben voor de jongens. Waar zijn jullie? Waar is Gilles? Waar is Gilles? Ja, en dames en heren, nog een klein beetje van ouders. Applaus voor deze handen die het allemaal mogelijk maken. Er zijn heel veel mooie liedjes over Sanssens. En ik heb laatst een kistje gehouden. En we kwamen op heel veel mooie liedjes, maar er komen nog steeds mooie liedjes bij. En John, de Molle, ik weet niet waar je bent, John. Waar is John?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 Dus trek je spullen uit de kat, pak er 30 op je bad, vergeet het buitenland. Want wat is mooier dan weer lekker.